4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Japanse premier Noda zegt dat hij geen plannen heeft... om de doodstraf in zijn land af te schaffen. Afgelopen donderdag werden in Japan drie veroordeelden opgehangen. Het waren de eerste executies in bijna twee jaar. Mensenrechtengroepen roepen Japan al lange tijd op... om de doodstraf af te schaffen. Ze zeggen dat het regime in Japanse dodencellen erg hard is. Veroordeelden zouden nauwelijks bezoek krijgen... en horen niet van tevoren wanneer ze worden geëxecuteerd. Maar premier, premier Noda houdt vast aan de doodstraf omdat het aantal gruwelijke moorden niet is afgenomen. Ook wijst hij erop dat ruim 85% van de bevolking voor de doodstraf is. De publicatie van een omstreden vogelgriepstudie is een stap dichterbij gekomen. Een Amerikaans adviesorgaan heeft zijn bezwaren ingetrokken. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een variant van het vogelgriepvirus ontwikkeld die overdraagbaar is tussen zoogdieren. Overheden zijn bang dat terroristen daarmee een biologisch wapen kunnen maken. Maar het Amerikaanse adviesorgaan zegt nu dat de studie juist van belang kan zijn voor de bestrijding van grieppandemieën. In het noorden van Mexico zijn acht mensen opgepakt op verdenking van drie rituele moorden. De satanische secte La Santa Muerte zou twee jongens van tien en een 55-jarige vrouw hebben geofferd. Volgens, het openbaar, volgens de openbaar aanklager sneden de secteleden de aders in de nek en de polsen van hun slachtoffers door... waarna het bloed in een container werd opgevangen. Het bloed is vervolgens rond een altaar van Santa Muerte, oftewel de dood, gesprenkeld. Het eerste slachtoffer zou al in 2009 zijn vermoord, de tweede in 2010 en de laatste vorige maand. Hun lichamen zijn gevonden in een dorp in de staat Sonora. De meeste verdachten behoren tot één familie, de jongste is een meisje van 15 jaar oud. De politie kwam hen op het spoor nadat de familie van een van de slachtoffers aangifte van vermissing had gedaan.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 31 maart 2012. We blijven, zo u daarvoor kiest, natuurlijk nog tot 7 uur in uw gezelschap. En met we bedoel ik technicus Nico en ik. Tussen zes en zeven is dat illustere gezelschap uitgebreid met co-pilot Barbara Elbert... en onze laatste gast in de themamaand Radioreis Streeks Gewijs, Willy Oosterhuis. Wereldberoemd in het oosten van het land. Hij werkte voorheen als presentator bij RTV Oost. Hij is zanger en organiseert en presenteert de populaire Megapiratenfestijnen. Waarvan de eerste afgelopen zaterdag 24 maart Katwijk al op op zijn grondvesten heeft laten schudden. Ik kon er even niet bij zijn, wegens hele andere bezigheden die avond. En het is nu drie minuten over vier. Dus ik neem aan dat de bezoekers van de tweede editie... afgelopen avond in Barneveld inmiddels onderweg zijn naar huis. Na een ongetwijfeld geslaagde avond. Willy Oosterhuis, rij voorzichtig. We zien je komst graag en veilig tegemoet tegen de klok van zes uur. Daarvoor de journalist en programmamaakster Ageet Scherphuis in Helden van toen en in dit uur een bijdrage van de KRO. Op 31 maart 1948 ziet Thijs van Leer het levenslicht. De fluitist en toetsenist debuteerde in 1968 als beroepsmuzikant. Hij richtte het Thijs van Leer-trio op waaruit later Focus voortkwam... dat in 1978 weer werd opgeheven. Hij ging verder met zijn solocarrière en bracht diverse albums uit. In 2007 was hij te gast bij Mark Stakenburg in een aflevering van Voor één Nacht. Op dit moment toert Thijs met inmiddels andere collega's onder de naam Focus door Binnen- en Buitenland. Hij viert zijn 63ste verjaardag. We gaan nu terug naar mei 2007. Luistert u naar Mark Stakenburg en Thijs van Leer in Caro's voor één Nacht.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 Van Leer, grayer, bolder, and about twice the size he used to be... who stole the show. A classically trained flautist and killer Hammond player. He remains the focus of focus. Dat schrijft de recensent in The Herald. Beste Thijs, na jullie optreden in Glasgow... In de jaren 70 was je met je bent Focus internationaal succesvol. Hits bij de vleet, Hocus Pocus, Sylvia. En sinds 2002 is Focus weer in een nieuwe bezetting bij elkaar. Nu ook nog op wereldtournee vanwege de nieuwe cd Focus 9, New Skin. De componist, de fluitist, de doetsenist en de zanger. En ook al de jodelaar. Een hele goede nacht, welkom Thijs van Leeuwen. Goedenacht Mark. Hartelijk welkom. Dank je. Um, ja, weer, weer op weer pad op met, met Focus... Ja. De bezetting hoeveel? Doe een wilde gok. De bezetting, ja, zoveel. De, de zoveelste. De zoveelste. Maar wel met uh, de zeer originele drummer uh, Pierre van der Linden. Man die ook mede verantwoordelijk is voor het geluid van uh, het originele Hocus Pocus... en van Sylvia onder andere. Heden en verleden, Thijs, daar gaan we het over hebben, over focus... maar vooral denk ik over muziek in al zijn verschijningsvormen. Jij lijkt me de geboren muzikant. Maar ik wil je ook nog uh, zo af en toe verrassen. En dat wil ik bijvoorbeeld doen aan de hand van dit geluidsfragment. Dan dit gevecht. Rolf en Michael Schumacher... samen achter de matta. Op plaats 9 en 10. De matta op plaats 8. Daarachter Michael Schumacher, daarachter Rolf Schumacher... En dan gebeurt er dit. Let op. Poging om langs de Matta te komen. Dat lukt niet. Michael Schumacher blijft. Nee. Schumacher. Je zit bij je aan te kijken. Van, wat moet je nou... Dit nou ik, mee zou het Monaco kunnen zijn? Nou ja, dat, dat, dat, dan ben je een echte kenner. Nee, uh, sowieso Formule 1. Thijs van Leer. Ja, dat is heel gek. Maar Annelies en ik, mijn vrouw en ik, die kijken daar en luisteren daar graag naar. En niet eh, alleen maar om te kijken of, of er een ongeluk gebeurt. Want dat hebben we toch heimelijk ook wel een beetje in ons, denk ik. Maar gewoon omdat we dat ontzettend interessant vinden. We ruiken de kastrol als we thuis aan de buis zitten gekluisterd. De Formule 1-races en Thijs van Leer. Dat, ja, het kan naar mij liggen, het zijn twee dingen die ik niet meteen aan elkaar verbind. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook jeugdzonden heb gehad... door Ferrari-bezitter te zijn geweest. En Iso Rivolta, dus allebei hele interessante Italiaanse auto's. En dat heeft wel een beetje, zeker toen, mijn liefde gehad. Maar goed, tweedehands kon ik zo'n ding wel dan net kopen... maar onderhouden kon ik hem niet, want dat was veel te duur. Ja, dus dat een... was, waren maar hele korte geneugden. Ja, Maar dat Formule 1, dat is nog steeds zo? Dat als er een ja, nou een... niet dat we alle wedstrijden zien, maar het is toch wel... Uh, ja. Maar wat is het dan dat je dat zo, zo aantrekt, dat je dat wil zien? Ik zie en... jou in, in, in, in, in, in, in een eend een rondrijden. Oh, dat kan ook. Dat vind ik ook zalig. Nee, ik heb wel, hoe uh, uh, het, de nootjes vier versleten. Dat ja, wel. Ja, van die goed Ja, nee, ik heb echt heel veel van, vooral van Italiaanse snelle auto's gehouden. Ja. En, en, en het racen dan? probeer dat is on Nou, racen zelf heb ik niet gewild, ook omdat, omdat ik het niet durfde. Omdat ik te laf ben. En te veel hecht, zeg maar, aan het leven. En te, te dol ben op andere dingen dan... Maar dat racen, om te kijken naar mensen die dat heel goed kunnen... dat vind ik verschrikkelijk spannend. Ja? Ja. Maar, maar is het, wat is het dan? Zijn het de auto's? Zijn het, is het de kunst? Is het die durf? Ja, natuurlijk. Het, het, het is de sfeer van uh, vlak tegen de dood aan zitten, toch wel? Hmm. Ja, en, uh, en pure berekening ook, en intelligentie gekoppeld aan uh, lef, en, en ja, misschien een soort uh, machoïsme ook. Maar goed, ik weet niet hoe dat dan bij Annelies zit. <laughs> ik vind het ook interessant. Ik vind het een mooie, onverwachte uh, nee. fascinatie van nee. je. Thijs, we zullen het zoals gezegd hebben we vooral uh, over muziek hebben. Je hebt uh, wederom een nieuwe plaat gemaakt. Daar laten we maar meteen iets van horen. Van Focus 9, New Skin. Hier is Pim. Ja, we moeten een beetje op de maat slaan. Het is geschreven voor mijn kleinzoon. Voor je kleinzoon? Die Pim heet. Ja. Ja, is net twee. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Uh, ja, je hebt dat kleine mannetje daar rondlopen. Dat, dat ja, is natuurlijk... nou, dat, dat thema één, zeg maar, wat het meeste voorkomt, dat had ik eigenlijk al daarvoor geschreven voordat hij bestond. Uh -huh. En uh, ik heb het eigenlijk afgemaakt toen hij bestond. Uh -huh. En, en waarom past dit zo prachtig bij het kleine mannetje Pim? Ja, ik vind het helemaal ten voeten uit, vind ik het Pim. Maar uh, ja, ja, voor die jongens... Ik ken Pim niet, Nee, je nee, het is uit? En, ja, Pim is gewoon een grote schat. En ik ben verschrikkelijk trots op hem. En het is een prachtig mannetje. Met alles erop in de ram. Een heel alert en, alle, en echt een kruffeldier. <lacht> en uh, ja, dat heeft... Die muziek ook een beetje. Ja, als je het zo zegt, dan zie ik inderdaad nu wel een, een, een soort kind, dachtel de wereld inrennen en, ja. en, en te ontdekken wat er um, ja. zo uh, rondomheen gebeurt. Ja, ontroerend is die ook. Ja? Dat is die muziek niet helemaal, maar goed. De het dekt het ook niet helemaal. Nee, het is, het is de vrolijke kant, denk ik. Van, ja, ja, ja. ja, een beetje de zorgeloze kant. Ja. En hoe gaat het dan? Want je zegt, uh, ik had al wat voordat Pim werd geboren. Laat je dat dan liggen? Laat je ja, dat nou, dat, dat ene thema. Tarar, dalam, dat heb ik eigenlijk altijd een beetje in de kast. Of altijd. Had ik al een jaar of twee. Maar ik vond dat gewoon een, een beetje kinderachtig thema. Ik denk, ja, daar kan je toch niet mee komen. En toen werd het kind geboren. Dus shit, dat is hem. Ja. Dat is dat kinderachtige thema voor de baby. En hoe wordt het thema geboren? Komt dat op je fluit of komt dat op je Nee, met, met fluit componeer ik eigenlijk bijna nooit. Het meeste wat ik componeer is thuis achter de vleugelpiano. Een bergstein in ons geval. En s'nachts, meestal helemaal in alle stilte, ontstaan de meeste liedjes of composities met een groot woord. Ja, s'nachts, echt ja. midden in de nacht. Midden in de nacht. En is dat alleen vanwege de rust? De telefoon gaat niet en jij kan ongestoord je gang gaan? Of, of is ook, het nog meer? Dat is ook iets. Ik denk ook dat de nacht speciale trillingen heeft... waardoor uh, de ja, creatieve mens misschien wat makkelijker... een directe lijn met, uh, met boven heeft. Wat nou. voor trillingen zijn dat dan? Ja, gewoon een telefoontje. <laughs> <laughs> ja, zoiets, uh, ja... Soms heb je zo'n gevoel van ik word besprongen, ik word bestoven. Nou is het natuurlijk zo dat componeren net zo goed werk is... als al het andere werk. 99% transpiratie. En die inspiratie die is ook nodig, en die 1% dan. Mm -hmm. En dan moet je niet op zitten wachten, dus je moet wel heel hard werken. Maar als dan die vonk komt, ja, dan ben je er wel heel dankbaar. Ja. En hoe gaat het dan? Um, is het bij jou 1 um, uur dus tijd om te gaan componeren? Of, of... Nou, het is meestal zo dat ik s'nachts wakker word... En dan eh, na een eh, welbekende sanitaire wandeling. eigenlijk direct doorgaan richting piano. Ja? De deuren goed sluit. En ook eh, dan beloofd heb voor de zoveelste keer niet al te hard te spelen. <laughs> Misschien zelfs met het zachte pedaal. Zodat mijn geliefde ook niet wakker wordt. Maar eh, ja, dus enigszins me houdend aan de spelregels van thuis. Maar dan toch wel. Een vrije geest. Zeg maar de vrijdom tot in de ende macht. Ja. Mm. En is dat vijf nachten in de week, of, of hoe vaak nou, is het? Nou, dat, nee, zoveel is het niet, want ik heb natuurlijk ook mijn optredens. En vaak, als we wat verder zijn, dan neem ik hotel. Ik rijd meestal de, de lange afstanden s'nachts niet meer terug naar huis. Dus dan zijn dat verloren dagen voor de, voor de componist, mm -hmm. ja. Maar, maar veel, als je gewoon thuis bent, als je ja. niet op tournee bent. Ja, als dan... ik thuis ben, gaat er geen dag voorbij. Ja, en, en hoe gaat dat dan? Um, heb je overdag al een vaag plan... wat je s'nachts gaat doen? Of, of ja, ik hoor, helemaal... ik hoor ook wel zomaar een melodietje. Ja, klopt. En dan? Maar het meeste ontstaat toch vanuit de, de meerstemmigheid van een piano. En op de fluit, gek genoeg, ik schrijf dan wel vaak voor, dingen voor een fluit... en voor dat, eventueel datzelfde spelen... maar nooit op de fluit dat ik componeer. Nee. Dat is nog nooit gebeurd. En waarom, weet ik niet, Mark. Maar misschien dat je dan heel andere onverwachte resultaten krijgt, Thijs. <laughs> ja, dat zou het niet eens proberen? Ja, who knows? Ja. Um, in die muziek van je, um, zou je kunnen zeggen dat je een heel breed palet van gevoelens kan uitdrukken in je muziek? Misschien wel alle gevoelens? Of, of... Ja, ik denk alle. Ja? Ja, dat denk ik wel. Er is natuurlijk een heel hoop muziek. Uh, die wij tegenwoordig veel horen, en het meest horen op radio en tv. die puur is geschapen om te ontspannen. en om te verstrooien. en om zeg maar. de problemen voor ons uit te schuiven. Als, hoe noem je dat? Divertissement of. entertainment. entertainment. He, we kunnen er heerlijk op dansen of wegdromen. of even onze problemen vergeten. die morgen, de volgende ochtend. des te groter een kater bezorgen. Maar er is misschien ook nog een soort muziek te bedenken. En daarom heb ik ook ooit de groep Focus genoemd. Waarbij je dus kunt concentreren middels die muziek. Muziek meer als katalysator voor misschien wel het oplossen van je eigen problematiek. Dat is hooggegrepen. Ja, het klinkt allemaal heel hoogdravend. Maar goed, er is een ander soort muziek, denk ik, dan alleen maar entertainment. En alleen maar. Zeg maar het. het uh... maar, maar is. Franje van oranje, zeg maar. Maar is de ene muzieksoort meer waard dan de andere. Dan? Nee, dat hoef ik niet, nee, dat hoef je niet te zeggen. Nee hoor, ik vind een, een enorme swingende plaat van de, vroeger al... Van de, van de Jackson 5 of zo, vind ik net zo belangrijk... als een stuk uit de Matthäus van, van Johan Sebastian Bach. Maar jij focust je meer, als het even kan, op de soorten muziek dan toch? Nee, want we hebben met focus ook pure lol beleefd. Ook muzikale lol. Dus het is ook niet allemaal even diepzinnig. Maar er zitten ook zeker elementen in bedoeld om iets anders te zijn... Zeg maar ook eens een keer kanaal om eens lekker te zwemmen voor de luisteraar. Ja. Dan alleen maar iets wat zich opdringt, zijnde vrolijk en oftewel of hardnekkig vrolijk. <laughs> van die, die, die, die verplichte grijns, weet je wel. Ja. Wat een heleboel van die, vind ik, van de, van de entertainment muziek wel st in sterke mate heeft. Ik, ik hoor toch een kleine ondertoon bij je van. Nou, entertainment is, is niet helemaal mijn ware. Nou, het is meer van heel vroeger. Ik heb in de tijd dat ik hier op Hilversum toevallig op school zat... heb ik eigenlijk alleen maar van klassiek en van jazz gehouden. Van heel op? Goed. Ja, en uh, jazz dan, zeg maar, maals Davis, John Coltrane... en klassiek Bach en Mozart. Dus ook wat dat betreft nogal beperkt. Maar ja, daar heel erg van genietend. En dat ook uh, met uh, heel veel serieuze bedoelingen uh, beoefenend. En pas later, toen ik 17, 18 ben, ben ik van popmuziek gaan houden. Daarvoor vond ik dat inderdaad leuke muziek voor bij feestjes. En dan begin je op, maar te meteen dansen. Een, een wereldberoemde band als, als focus. Ja, heb. maar goed, dat, <laughs> dat wist ik ook van tevoren niet natuurlijk. Nee. Dat dat, uh... je, je, je hebt je fluit bij je? Ja. Heb je hem altijd bij je? Bijna altijd. Ja? Ja. Wat, wat is bijna altijd? Nou, ik zou je zeggen, als ik... Uh, soms als ik ga zwemmen bij ons... Uh, wij wonen aan een meer... Dan neem ik hem niet mee, want dat vind ik ook gevaarlijk. <laughs> ja, meestal... Uh, maar je gaat ergens op bezoek? Je, ja. je gaat bij vrienden langs? Of, ja, dan heb ik hem bijna je, altijd ja? bij me. Ja? Ja. En, en alleen om een bijen te hebben of om, ook iets? Nou, je kunt nooit weten, dat gevoel. Er <laughs> stond een keer in, in een of uh, privé-achtig blad stond een keer een fotootje. En daar stond, uh, daar stond ik met dat fluitje, er stond, stond bij met zo'n wolkje. Uh, ik ga nooit uit zonder fluit. Nou, is inderdaad wel waar. Je hebt een bij je. Ja, uh, la, laat we ze horen thuis. Wat wil je horen? Ja, la, uh, wat wil ik horen? Uh, wa, wa, was, was, was, Pim, wat, wat we hebben gehoord. Okay. Maar, dan, maar dan misschien een heel klein stukje van... Oh, pardon. Zoiets. Dan kun je natuurlijk meezingen en dan ga je... Dan zing je gewoon eigenlijk het liedje mee. Dan krijg je die zogenaamde kick, uh, die kickfluiten. Dat, dat... Waar, waarom is het dwarsfluiten een, een prachtig instrument als het, uh, als het om jou gaat? Nou ja, ik vind het ook wel erg mooi. Maar vroeger was het een beetje een, een weeskindje of een stiefkindje in de, in de popmuziek. Golden earrings heeft er wat mee gedaan. Earring heeft er wat mee gedaan. Ja, je, je hebt, je, je hebt het, het niet te vergeten. En natuurlijk wel veel meer bands, ook Zuid-Amerikaanse bands, Braziliaanse bands, die bijna altijd fluit ook erbij hebben. Mm -hmm. Maar, maar wat, jou, wat jou zelf betreft, is, is het de klank? Of wat, wat vind je? Nou, nee, ik ben uh, helemaal niet begonnen met fluitspelen ten einde popmuziek te gaan maken. Ik ben gewoon fluit gaan spelen omdat ik het mooi vond, het instrument mooi vond en omdat ik het bij mijn vader hoorde speelde thuis. En die speelde dat uh, op meer dan onnavolgbare wijze. Maar yes? die speelde alleen maar Bach en, en alleen maar heel klassiek. Is het zo moeilijk als het gezegd wordt? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. <laughs> het is lang niet zo moeilijk als viool. Ja? Ja. Alle nootjes die zitten erop met klepjes. Ik bedoel, bij viool moet je maar gissen. Er zitten zit helemaal geen fretten op. Het gaat er om die lippenstand? Dat die precies goed, nou, goed moet is. Nou, dat is ook best moeilijk. Ja. ja. Het is toch wel een beetje moeilijk. Nou ja, ik moet je zeggen dat uh, ik heb dan een bepaalde opleiding van pa gekregen. Die was best streng. Die zei: Nou, je mag alleen een les van me krijgen als je er echt voor werkt. En dat is dan één keer in de twee weken, anderhalf uur op zondagmiddag. Maar als ik maar even merk dat je er geen reet aan doet... dan besteed ik mijn tijd liever voor iets wat ik interessanter vind... dan jouw les te geven. Ja. En ik kon hem ook niet tricheren wat dat betreft. Want hij merkte het meteen. Maar hij vond altijd toonvorming het belangrijkste. Dus zeg maar vingersnelheid, dexterity, uh, uh -huh. virtuositeit vond hij ook belangrijk. Maar het mooie toon hebben en uh, zeg maar je ziel leggen in zo'n toon of de verlenging van je ziel, whatever you want to call it. Dat vond hij nummer één. En dat ben ik eigenlijk nog steeds met hem eens. Het zaadje is gelegd door je vader. En, uh, je bent de muzikant in, in hart en nieren geworden en gebleven... en ik denk altijd uh, zijn. Is er ooit een moment dat je even geen zin hebt in muziek... dat je denkt van, nou, voorlopig nul. Ik, ik wil dat hele ding voorlopig en <hums> niet aan mijn oren. Nou ja, goed, het, uh, het handige in mijn geval is dat ik dat natuurlijk met mezelf een soort deal heb... als ik even genoeg heb van fluiten, ga ik achter die piano of achter de. Nee, maar helemaal ogenbun. geen muziek. Nee, helemaal geen Geen, geen fluit, geen piano, geen platen, geen ja, optreden. Ja, dat, dat heb ik zeker wel. Zeker als ik eens een, een gesprek heb of zo met uh, iemand of een vriend of een... Uh, uh, maar in, een week. Ik, ik heb het een, al week een week lang ja, week geen muziek? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is nog nooit gebeurd. <laughs> nee, wat dat betreft ben ik toch echt verslaafd aan muziek. Ik, ik hoorde Hugh Grant uh, zeggen, de acteur... Die, die speelt nu in een film over muziek, Music and Lyrics by en die zei in een interview... Uh, ik heb eigenlijk helemaal niks met muziek. Kun je dat voorstellen? Dat nee. dat er mensen zijn die gewoon uit zichzelf zeggen... Ja, ik, ik denk dat het ook niet anders kan... dat er mensen zijn die niks met muziek hebben. Maar Hugh Grant vind ik zelf een, een, een fantastisch acteur... en ook een heel perfect timende en daarom hele muzikale acteur. Dus daarom vind ik het al heel wonderlijk dat hij dat zegt. En dan nog in een muziekfilm gaat spelen. Ja. Ik heb trouwens wel hem een keer in een andere film zien spelen. En toen zei hij: had hij ergens een opmerking. Amok in Kindergarten, zei hij toen. En dat vond ik toen een hele leuke titel voor een stuk. wat ik toen net had geschreven. naar aanleiding van die man in Schotland die dat hele kinderklasje had doodgeschoten. Kan je dat hm. herinneren? Ja, ja. Vreselijke gebeurtenis. Toen had ik net een stuk daarvoor geschreven. en toen heb ik dat ook genoemd: Amok in Kindergarten. Kijk. Naar aanleiding van YouGround. Nou, zo komt het toch weer allemaal bij elkaar. De muziek... Ik, ik, ik zat mij af te vragen... Um, zou je in een zin kunnen zeggen... wat muziek is? Ja, muziek is misschien... In één zin, hè? Ja. Oh, ja. Er kan kan dat? Misschien. Dat is moeilijk, hè? Ja. Iedereen weet wat het is, maar... Ja. Je mag er ook even over nadenken. Ja, muziek is de... tederste en de hartstochtelijkste... Uiting van menselijke emotie. Dat vind ik heel mooi. <laughs> ja. We gaan het dadelijk hebben, Thijs, um, over, jou, uh, over je begin over je uh, begin in het uh, muziekleven. Dat was, dat was met Ramses Jaffi. Yep. Um, je bent nu binnen, is het liedje dat we, dat we gaan draaien. Um, en dat, dat heeft hij voor jou geschreven, aan jou opgedragen? Ja, dat heeft hij me veel later verteld. Dat heb ik me toen helemaal niet gerealiseerd. Maar ja, dat, euh, nou, daar kwam een heel stuk tederheid in voor. En dat vond ik zo fantastisch bij hem. Dat hij inderdaad een combinatie had van dat exuberante, dat, dat hemelhoogjauchtsende. En ook tegelijkertijd dat vreselijk teder durven zijn. En dat vond ik, ja, de meeste kerels, die, hè, de meeste zangers, die moeten toch altijd macho's zijn. En hij zat er helemaal niet mee. Hij kon dus zeg maar... Het hele palet kon hij zo fantastisch bestrijken. En ik ben bij hem begonnen als achtergrondzanger. En ik heb ontzettend veel aan hem te danken. We gaan het er dadelijk over hebben. We gaan eerst naar het liedje luisteren. Nou, hier is Ramses Shaffi. Jij bent nu daar binnen. Wat moet ik beginnen? Sta je te beminnen in kou en regen. De angst houdt me tegen om onverwacht binnen te komen bij jou. Ik sta wat te fluiten, het licht schijnt door de ruiten. Misschien kom je buiten, ik hou. Tegen. Ik wacht in de regen, want ik kom misschien ongelegen bij jou. Ik hoor je ergens praten, maak me zo verlaten. Het is al vreselijk laat en ik wou dat ik de moed had. Dat ik de moed had om binnen te komen bij jou. Jij zult het nooit weten, hoe ik door elkaar gesmeten stond in God vergeten, kalm en regen. De maan lag me tegen, ik lach en ik haal. En ik glimlach om jou. Je bent nu daarbinnen, binnen, Ramses Jaffi. Laten we eerst maar even uitleggen misschien uh, hoe jij zo bij Ramses terecht bent gekomen. Je was 19? Ja. En toen? Ik zat uh, in Amsterdam als kunstgeschiedenisstudent en ik was gevraagd om een hoofdrol te spelen in een stuk van Webster... tijdgenoot van Shakespeare... voor een lustrumstuk van de AVSV, van de Meisjesvereniging. En waar repeteerden we in Felix Meritus... een uh, gebouw aan de Keizersgracht 324. En dat was van de communistische partij. Een beetje het bolwerk. De waarheid werd ook gedrukt op zolder. Dat hoorde je over de hele dag. Tutsch, tutsch, hoorde je die, die machine daar geweldig werk leveren. En... Wij als uh, toneelgroep hadden daar in zaal gehuurd. En daar kreeg ik een tip van uh, iemand van uh, toneelgroep Centrum. Je moet Ramse Shafi bellen, hier is zijn geheime nummer. En die zoekt namelijk nieuwe mensen voor zijn tweede programma Shafi chantate. En ik ben toen, geloof ik, nog heel snel naar het gooien gegaan. Ik woonde toen weer tijdig, tijdelijk bij mijn ouders, want ik was er door alle... Hospita's in Amsterdam uitgeschopt. vanwege mijn uh, geluidsoverlast. Dus ik zat weer in huizen bij mijn vader en moeder. En toen heb ik van daaruit uh, Ramses gebeld. zeggende: Van Ramses, ik ben. Uh, ik zou heel graag auditie voor het nieuwe programma willen doen. want ik heb net jouw eerste programma voor het eerst gezien. en dat was de allerlaatste voorstelling van Chauffeur Chanton. in Kleine zaalconcert geworden. daar was ik helemaal stupé ver van. Van de combinatie tussen een Chanson, hij met zijn schelme pet op en Bretels... en uh, Lisbeth List met een lang gewaad van Van Govers en Trio Louis van Dijk met jazz erbij. Het was een held. Ja, maar ook dat totaaltheater wat hij had geschapen. Mm -hmm. Ik was daar zo bewonderend over. En een klein beetje jaloers ook, dat ik het niet had bedacht. <laughs> zo met zo'n gemengde gevoelens had ik dat gezien. Jij ja, dacht, ik wil erbij horen. Ja, maar dat durfde ik niet eens te denken. Ik, ik uh, was daar zo idolaat van. Ik durfde oh ja. niet eens in de pauze naar ze toe voor een handtekening. Nee. Het was zo'n verschi totaal verschillend iets. En toen heb ik hem dus opgebeld. En toen zei Shaffy zo van lachend. Want hij zei, ja, ik moet nu naar een Zwarte Pieterfeest bij Paul Huff bij de familie Orlof. en ik ben mezelf aan het zwart kurken, samen met uh, Albert Mol en uh, Joop Admiraal is hier... en Marina Schaper, met z'n vieren waren dan bij hem thuis. Maar hij moest al over een half uur bij dat feest zijn... en hij was al half zwart gekurkt. En toen schijn ik gezegd te hebben, en heeft hij me nog vaak mee gepest later... dat weet ik helemaal niet meer... Meneer Shaffy ik denk dat ik bij uitstek geschikt ben voor jouw nieuwe groepje... En toen heeft hij lachend een soort Homerisch gelach aan de andere kant van de lijn. Hij zei, als jij binnen een half uur hier kan zijn uit het gooi... dan wil ik nog wel even naar je luisteren. Toen heb ik met smeltende motor van de, mijn moeders autootje... die ik een beetje gestolen had, want ik had geen tijd meer... om mijn moeder te vragen waar de, uh, waar de tweede sleutels lagen. Ik wist dat, mm -hmm. namelijk in het lepellaardje. Mm -hmm. Heb ik met dat Renaultje van huis, een Renaultje 4... het natuurlijk. Ja, smeltende motor. Door en, andere... en toen spelen voor, voor dat gezelschap, ja. niet alleen Ramses. Voor dat gezelschap van Ramses, Joop Admiraal, helaas niet meer onder ons. Marina Schaper, helaas niet meer onder ons. En Albert Mol, helaas niet meer onder ons. Alleen, Shafiel heeft nog. Hoe ging het? knikken de knijen. En ik heb dan een liedje gezongen van de wind en de wolken, de zee en de zon... met de maan en de sterren erbij. Ik had het zelf geschreven, maar het was heel chafiaans toevallig. En toen had ik dat uh, gedaan, echt op van de zenuwen. Vooral aan het eind, hè, want je wordt alleen maar zenuwachtiger. Toen stond Ramses slow motion, stond hij op van uh, zijn stoel. En hij nam mij in zijn armen als <laughs> een vette accolade. Ja. En zei, je zit erbij... Nou, wat er toen dat weekend gebeurde, want dit was zaterdag... en die maandag zouden we gaan beginnen met oefenen... in het uh, pand van uh, Thijs Janowski uh, van Fabeltjeskrant op de Prinsengracht. Op Zolder daar. En dat hele weekend heb ik zo met mijn neus omhoog langs mijn ouders gelopen. Want ik was toegetreden tot de professionele garde. En ik zag mijn ouders niet eens meer lopen. Ik zag ze niet meer staan. Maar goed, dat is gelukkig snel genezen. Maar toen gingen we inderdaad repeteren. En Amsjes ja. had zijn allermooiste liedjes geschreven voor een viertal namelijk twee jongens en twee meisjes, te weten... Marjol Floren, Sylvia Albers, uh, Eelco Nobel en ik. Een beetje mama's en papa's-achtige harmony structuur Ja, en, en vervolgens ging je met hem op pad. Mm -hmm. En wat voor een band werd dat, want jij was toch het jonge jongetje... van 19, de onervaren muzikant, en hij was toch al een aardig ja. ster. Ja, nou, en, ik, ik, en... ik schrok vooral van die, die wufte sfeer in, in, in kroegen zoals de favoriet. Nee, niet de favoriet, de Fiacre... En daar kwam uh, veel cabaretiers en veel uh, toneelspelers. Vaak uh, waren dat uh, homoseksuele en, en lesbische vrouwen. En dat was voor mij helemaal nieuw, want ik kwam ik zo groen als gas kwam ik daar in. Maar ik moet wel zeggen dat daar echt nog geconverseerd werd. was daar echt heel erg leuk. Ja. Maar de ja. band tussen jullie, tussen Ramses en jou, hoe ontwikkelde zich dat? Nou, dat is een hele grote vriendschap geworden. Ja. Maar, maar wat jij misschien suggereert, een liefde, nee. Ik, ik, hij is wel, denk ik, verliefd op me geweest. Als je ook dat lied hoort wat je net ja, hebt gehoord. Dat, dat is toch een, uh... Maar ik heb dat niet beantwoord als zodanig. Niet als uh, geliefde zozeer. Mm -hmm. Maar wel een grote vriendschap. En die is er nog steeds. Ja. Want ik zoek, zoek hem, uh, zeg maar, met de... Uh, onregelmaat van de klok uh, zoek ik hem op in het Sarfati-huis. Ja. Waar hij nu woont. Wat heb je van hem geleerd? Heel veel. Onder andere, hoe uh, begin je te staan op het toneel. Nou, of vertel eens. Het, nou, stel je voor dat het druk is, of wat dan ook, of geroesemoes, Op het moment dat je op het toneel staat... moet je altijd voordat je eerste zin of je eerste stukje muziek uitkraamt... één keer heel diep inademen en weer heel langzaam uitademen. Dat is namelijk de geest van die zaal die je dan inademt. Waardoor je eigenlijk niet meer stuk kan. Natuurlijk, je gaat nog door een hel, je moet nog een heel stuk... Uh, een zeg maar stierige vecht doen. De mensen willen inderdaad bloed zien, want daarvoor hebben ze het kaartje op kop. Maar daarna is het natuurlijk samen met het publiek de bedoeling... dat je daaruit kan spiraleren tot een hoger level. Mm -hmm. En dan heeft het publiek en jij samen hebben dan toch iets volbracht op zo'n avond. Het gebeurt niet elke avond, hoor. Nee. Maar Chafie is bijzonder... Ja, niet alleen instrumentaal of instrumenteel, zeggen ze tegenwoordig. Maar hij is echt zeer inspirerend voor me geweest. Nog steeds, tot op vandaag. Nou, ja, dat, dat is heel mooi om, om zo'n zo zo prachtig iets om mee te beginnen. Ja. Maar, maar heeft hij nog meer tips gegeven? Heeft hij nog meer gezegd van dit moet je doen met het publiek, dat moet je juist laten? Nou, hij heeft altijd gezegd, jij zingt goed. Jij moet zanger worden en dat is nooit gebeurd. Dus dat was eigenlijk zijn grote tip van uh, ga jij maar zingen. Maar dat, ik, vind, ik vond mezelf eigenlijk nooit zo'n bijzondere zanger. En ik dacht dat het instrumentaal beter zou gaan. En uiteindelijk is Focus natuurlijk ook een vrij, vrij wel instrumentale groep uh -huh. geworden. Uh -huh. Niet de eerste Focus, want dat was uh, vrij veel Engelstalige liedjes. Maar daarna is het dus duidelijk drastisch veranderd... in een bijna volkomen instrumentale groep. Die en dat goed... heeft ons ook eigenlijk het succes gebracht. Uit nood geboren, zegt men, bijna. Ja, want je had een heel ander geluid dan uh, gebruikelijk. Het was een van de van de weinige instrumentale bands die. Mm -hmm, ja, in ieder geval met hits. Ja, dat met was hits. natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Ja, dat dat gebeurde ja. niet veel. Um, nou, was je al heel lang natuurlijk bezig met muziek? Al, al vanaf je derde, vierde, was je, was je bezig met muziek? Ja. Heel jong begonnen met piano. Heel lang uh, jong begonnen. Misschien kunnen we even gaan luisteren naar een stukje van jouw allereerste compositie. Die heb je gemaakt toen je acht was. Ja? Ja. Uh, Moving Waves is later terechtgekomen op een focusplaat. Ja. Nou, Moving Waves heb ik pas afgemaakt toen ik 16 was. Maar het eerste dingetje, het eerste motiefje, inderdaad, was ik toen zo uit. Nou, laten we even een stukje luisteren. Even ter uh, illustratie. Het is, het is serieus, Thijs van Leer, voor, voor een kind, laten we zeggen... om in deze sfeer muziek te gaan componeren. Was je zo'n serieuze jongen? Ja, dat werd ook een beetje met de paplepel ingegoten. Want uh, vooral mijn moeder, en later mijn broers ook... die zijn uh, heel erg actief lid geweest... en nog steeds van de beweging. Mm -hmm. En dat is een religieuze filosofie die zegt dat Mozes... en Mohammed en Boeddha, Zarathustra en Jezus... allemaal even belangrijke personen zijn in hun tijd en cultuur. Niet dat Jezus overal de baas is, wat de christenen wel beweren. Maar dat is eigenlijk een soort pan pantheïstische beschouwing... tijdens de uh, universele eerdienst wordt ook... Stukken gelezen uit al die heilige boeken, betrekking hebbende op de preek. En er worden ook kaarsen aangestoken voor al die hoofdgodsdiensten. Maar ook voor minder belangrijke godsdiensten. Dus in, dat, in die sfeer ben ik grootgebracht. En de tekst die je me nu hoorde zingen... Hmm. is ook van Inayat Gaande, op oprichter en grondlegger van deze Sufi beweging Ja. Um, was het zo'n serieuze bedoeling dan bij jullie thuis? Ja. Ja? Ja, want alles wat... Uh, kroeg was of alcohol of sigaretten roken, dat was allemaal uh, oppervlakkigheid, hoor. Ja, en dat kon niet? Nou, ik vond het heerlijk. Mijn eerste sigaret, ik vond het een feest. En ik hield erg van jazz, dat was toch ook bijna taboe. Dus ik hield erg juist van die, uh, wat mijn ouders meer de zelfkant noemden... of de, de duivelse kant, zeg maar. Maar muziek sowieso? Als muziek sowieso, dan niet duivels? En... Nee, nee, nee, want nee? bij ons werd uit, uit, bijna uitsluitend naar Bach geluisterd... en werd Bach beoefend En Mozart ook nog wel, maar Brahms was al modern. Dus wat dat betreft is het wel heel puristisch waar ik vandaan kom. Ja. Dus toen daar opeens Miles Davis en Oscar Peterson... en Herbie Hancock door de boksen klonk. Wat vonden was, ze ervan? Vreselijk eerst. Ja? Ja. Ruzie, ja. zei het uit Thijs? Ja, ja. Van wil je dit alsjeblieft naar, naar, naar boven nemen, naar je kamer? Maar het mocht wel, je mocht het wel? Nou, Ik vond het wel heel ontroerend dat ik met uh, Sinterklaas opeens... een plaat kreeg van mijn vader, Very Tall heette die, van uh, Milt Jackson... met het trio van Oscar Peterson. Dat was echt een... Het uh, was niet zijn keus, maar het was wel... Uh, uit liefde voor mij en voor mijn smaak was dat gegeven. Ja. Waren en dat betekende jullie... echt heel sorry. veel voor me, sorry. Waren jullie een gekke familie? Ja, wij werden toch in de buurt waar we woonden toch wel als excentriek en nogal vreemd ervaren, ja. Een artistieke rug. Dat waren we misschien ook wel. Was dat vervelend? Nou ja, we hoorden niet echt bij de buurt. Daar waren, werden rallies gedaan en feestjes gegeven... en daar waren mijn ouders eigenlijk nooit bij. Dus die waren toch wel een beetje vreemde eenden in de bijt. Ja. ja. Daarom wellicht ook de popmuziek die wat later tot je is gekomen... die je wat later bent gaan waarderen. Ja, ja en dat was voornamelijk door één song. En dat was... Uh,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 As we followed in the dance Between the parted pages and repressed in love's hot fevered iron Like a striped pair of pants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 dark all the sweet green icing IJs van leren is onze gast in de voor een En dit is zijn favoriete plaat, De platen die hem een beetje aan de popmuziek hielp ook wel. Richard Harris en MacArthur Park. Someone left the cake out in the rain. Ja, dat moet je nooit doen, want dat smelt natuurlijk als een gek. Dat is zin. Ja. Hoe kan iemand het zingen en dan nog weer wegkomen? Ja, maar ook dat melting, hè, dat is, gaat dan over die ijspegels. Ja, het is schitterend, al die beelden bij elkaar. Maar het is natuurlijk puur surrealisme, of misschien wel magisch realisme... Het sluit natuurlijk fantastisch aan bij Salvador Dali en bij al die knakkers. Hmm. Dit is naar muziek luisteren. Jij bent, jij bent een muzikant. Ik denk, naar muziek luisteren is, is een heel ander ding. Hoe, hoe luister jij naar muziek? Meest, nou ja, vroeger eigenlijk meer naar melodie en harmonie. Dus de meerstemmigheid en de polyfonie. Eventueel de doorlopen van verschillende stemmen door mekaar waar natuurlijk die gekke Bach natuurlijk weer het voorbeeld van is... en de beste van allemaal. Maar naarmate ik ouder word, vind ik ritme steeds belangrijker. En op dit moment eigenlijk het belangrijkste van allemaal. Ja? No. Maar dat is professioneel naar muziek luisteren? Nee. Gevoel. Maar je zegt, ik luister naar hier en ja, ik luister naar, ik, naar ik, daar... Ik, en ik luister nu naar het ritme. Ja, als, als ik, ik, als ik als iemand die hoor die... zingen of spelen en het, en het is ritmisch niet voor elkaar... Okay. vind ik het meteen shit. <laughs> ja. Ja. En dan mag het vals zijn, dat maakt eigenlijk nog niet eens, goed, niet eens uit... maar als het timed, vind ik het eigenlijk al goed. Mm -hmm. Dat had ik vroeger helemaal niet. Nee. Dan luister ik veel meer naar zuiverheid en naar dixie en al die... Hier. Ja, nee, dat is, echt, dat is echt aan het veranderen. Maar is dat dan vanwege jouw, laten we zeggen, klassieke opleiding gekomen? Dat je in eerste instantie daarna ja. hebt geluisterd? Ik denk het wel. Ja? Ja. Want, want we hebben het er al even over gehad, over uh, waar jullie vroeger thuis naar luisterden. Bach was... Number ja. one, ja. de grootheid. En dat, dat heb je eigenlijk wel overgenomen dan van, van je vader, toch? Nou, ja, toen met de paplepel, maar nog steeds niet veranderd. Dus uh, ik mag wel heel erg puber zijn geweest, maar daar nooit in. Want ik ben, ik ben nog steeds met hem eens. Leg het mij eens uit. Ja, ik vind Bach gewoon het hoogste wat er is. Leg het mij uit. Ja, dat is uh, de ideale combinatie... tussen die drie elementen waar we het nu net over hadden. Melodie, harmonie en ritme... Die triangel, die driehoek, is bij hem ja, op zijn meest volmaakt. Tot nu toe. Misschien dat er morgen iemand opstaat die het nog, nog beter kan. Mm -hmm. En ook als je, als je een, een, een zomaar een stuk uit het Brandenburgskoncert of wat dan ook van Bach wordt... is dat ritmisch ook zo waanzinnig multipel... en zo ja, diep bevredigend en zo prachtig. En, en, ja, je wil dat nee, ik het ga uitleg. ga verder, ga verder. Hoe kan ik dat uitleggen? Ja, ik vind het, uh, ik mag het woord misschien best noemen in, in het holst van de nacht. Supergeil. Ja. Dat heb ik nog niet vaak van Bargurus. Maar... Ja, en toch moet ik dat zeggen. Ja? Ja. Nou, word ik steeds benieuwd. Oh. Ja. Hoe moet je dat nou zeggen, joh? Het is, uh, het is sensueel, sensualiteit ten top. En ook daarnaast, tegelijkertijd mystiek en, en eigenlijk ook religieus de hele tijd, ook zijn niet-religieuze muziek. En daar heeft hij natuurlijk ook veel van geschreven, hoewel we veel cantates van hem kennen en de matthäus persoon en de johannes persoon En natuurlijk uh, uit de treuren die soort muziek van hem vaak te horen krijgen. Maar er is een heleboel gewoon speelmuziek door hem geschreven. Maar die heeft ook al die elementen, dat, dat hele aardse of dat hele lichamelijk of wel sensuele, als je wil. En ook dat tegelijkertijd geestelijke en dat transcendentale. Ja, hij heeft jou ook in 1981 geïnspireerd tot Donna Nobis Pace. Mag ik dat zo zeggen? Ja, onder andere is Bach dat geweest... omdat hij natuurlijk houwe messen heeft geschreven. Het interessante bij Bach vond ik dat hij als overtuigd niet-katholiek... namelijk Lutheraan, toch de mooiste katholieke mis aller tijden althans, volgens mijn beleving, heeft geschreven. Die heet dan de Hamonmessen, oftewel de Messen. Ja. En de, die tekst, precies die tekst, heb ik ja, gebruikt, vind zo'n naam woord... Daar heb ik uh, gehanteerd en uh, voor een uh, mis die ik dan heb geschreven... op mijn, mijn muziek, op diezelfde tekst, op die Latijnse tekst. En daar heb ik drie jaar over gedaan. Laten we even een klein stukje gaan luisteren naar die plaat van jou. Hier is het om? 1981, Thijs van Leer. Thijs, ik zal je niet met allerlei oude citaten gaan vermoeden, vermoeien. Maar deze, die trof me toch wel. Dit heb je toen uh, gezegd tegen Jip Golstein in uh, De Telegraaf. Het klinkt misschien aanmatigend, maar ik heb toch bij het werken aan Donna Nobispaatje voortdurend het gevoel gehad dat ik de volledige instemming van het opperwezen had. Ik heb mezelf gestuurd gevoeld door een beroemd, al eeuwen verscheidend uh, componist. Um, dat zag ik niet als een spiritistische ervaring, waarmee ik toch al niet veel op heb, maar als een blijk van instemming van bovenaf. Meer dan de helft van de muziek van Donna Nobispaatje is afkomstig uit bronnen waarvan ik mezelf geen voorstelling kan maken. Ja, ik had gewoon een gevoel dat ik een beetje deel was van een, uh, van een belangrijk gebeuren. Ja? Dat, ja, dat had ik wel. En ik wou dat ook graag aan die Jeb Golstein zeggen, want die was altijd erg tegen mij. En tegen, zeker tegen het religieuze element in mijn muziek. Hij was, uh, god hebben zijn ziel trouwens, ja. hij was erg aardig en hield eigenlijk niet zozeer van mijn hele benadering. Het was, het was, een... het was eigenlijk al een soort gevecht, dat, dat hele gesprek. Mm -hmm. Dus vandaar dat het, wat je nu voorleest nogal hoogdravend eruit komt. Maar het was ook een beetje pesterij van hem, <laughs> denk ik. Ja, de, de op bij, uh, bij ja, uitstek, uh, Jip ja. Golstein. Jip, met al zijn andere respect trouwens. He. Ja, maar vertel eens, je was dan toch bezig met dit... Uh... Stuk muziek, want ja. ja, dat is, dat is Bach, dat is, dat is... Ja, het is geen Bach. Hoor. Maar goed, het is de, de, de zware kost. En, en, en terwijl je daar dan die drie jaar mee bezig was... je zegt, ik, ik ervaarde er toen wel wat. Ja, ik, had, uh, ik ging door een periode die helemaal niet zo makkelijk was. Ik had net mijn eerste vrouw verlaten voor mijn tweede vrouw. Die nam vier kinderen mee en uh, was zwanger van mijn eerste kind met haar. Uiteindelijk heeft ze me nog drie kinderen gegeven. Ze is ook in België komen wonen. Alle kinderen gingen op dezelfde school. En er was allemaal, ja, troubles. Er waren zeker onder ons volwassenen... was het helemaal niet pijs en vree. Dus er was eigenlijk uh, emotioneel erg veel mis. En ik zocht misschien wel een soort abri... oftewel een soort uh, uh, vluchthokje, hoe noem je dat? Uh, ja, ja. Schuilhokje, in dat... Toch een muzikaal, religieus gebeuren wat die mis voor mij was. Het is gek genoeg wel het beste stuk, denk ik, wat ik bij elkaar heb geschreven. Tot nu toe dan. Ja? Ja, ik denk mijn beste werk. Ja. Laten we nog even gaan luisteren naar een, een ander stukje van datzelfde keerlijstje, maar wat je dan op een heel andere manier... Begraven. Ja, het is eigenlijk hetzelfde thema, maar dan meer in een, in een rockvorm. toch even om de hoek kijken. Moet je een religieus iemand zijn om deze muziek te kunnen schrijven... om deze muziek te kunnen waarderen? Mark, dat weet ik niet. Fantastische vraag. Nou, ik denk dat je wel bevlogen moet zijn met in ieder geval iets van muziek... of iets met religie, of, of iets met de... de zeg maar, al zou het maar de muzikale waarde zijn van die woorden in het Latijn... In, uh, in de mis. Trouwens, wat je nu hoorde, dat Kyrie Lijsson is helemaal geen Latijn... maar dat is Grieks, hè? Nee. <laughs> dat is okay. het enige Grieks wat erin voorkomt. Maar de rest is al allemaal Latijn. Op zichzelf is dat al muziek op zich, vind ik. Het is zo prachtig qua, qua structuur. qua ja Het is, het is meer dan, dan dichterlijk, vind ik. Dus de, de woorden zelf, mm -hmm. die zijn al zo'n uitnodiging... Om goed Nederlands te zeggen, afvordering zum Tanz. Om daar muziek op te maken. Ja. En natuurlijk, heel veel componisten hebben het gedaan. En ik vind het toch echt leuk om daar uh, een bescheiden rol in mee te spelen. Ja, maar je, maar je moet toch iets met religie hebben? Drie ja, ja. jaar toch nog maar een keer aan. Om, ja. om, om, om daar dan drie jaar zo hard aan te werken. Maar klopt dat dan ook bij jou? Of hoe ja. dat dan bij jou? Ja, nou, ik ben heel duidelijk religieus opgevoed door mijn moeder en muzikaal door mijn vader. Ja. Dus beide elementen zijn wat dat betreft gewoon. Uh, niet zozeer door mezelf ontdekt als wel uh, ingegeven. En uitzicht dat dan alleen in deze muziek, of uitzicht dat ook op een andere manier? Nou, misschien in mijn, überhaupt in mijn levensinstelling. Hoewel ik ook blunder elke dag op een verschrikkelijke manier. Maar er zit wel duidelijk een iets in van misschien wel de lyriek van de muziek. Het ongebreidelde daarvan en de vrijheid daarvan. En ook de vrijheid van het geestelijk denken en zeg maar het. het Iets anders dan alleen maar driedimensionaal denken in, in de lengte, breedte en hoogte. Of in de eindigheid van dit leven zonder uh, voortbestaan en zo. Dus er zit wel degelijk bij mij dan, wat dat betreft, meer een, een, een, een geloof in uh, de eeuwigheid van, van onze geest. Ja, zeker. Je gaat gewoon door hè, met focus. Man, het begint pas. <laughs> het begint pas. Ja. Met of zonder zijn naam is niet eens gevallen. Over wie heb je het nu? Ik, ik weet het niet. Ik dank je zeer, Thijs van Leren. Ik dank jou, Mark. Dat je onze gast wilde zijn in de voor en nacht Ik dank je wel voor de muziek die je hebt gemaakt. En die je vast nog zal gaan maken. Cheers. Ik ga een foto van je maken. Oh. Weet je wat mooi misschien zou kunnen zijn? Als jij nou nog een stukje zou willen spelen. Mm -hmm. Dan uh, maak ik een foto van jou. Of het echt waar was. Of het echt waar was. En, en... Ik wou jou ook hartelijk bedanken voor dit gesprek. <laughs> ik dank je. Thijs van Leer in een aflevering van Voor Eén Nacht... een bijdrage van de KRO. Eerder uitgezonden in mei 2007. Mark Stakenburg was in gesprek met hem. Op dit moment toert Thijs dus met die band... wederom onder de naam Focus door Binnen- en Buitenland. En Thijs van Leer viert vandaag zijn 63ste verjaardag. Dit is Radio 1 Nachtvluchten vragen en opmerkingen over nachtvluchten bij Omroep Max... die kunt u kwijt via onze site. Daar kunt u namelijk gaan mailen. Dat adres is nachtvluchten.fm, dus www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Let er dan wel even op dat uw pennevruchten... ook door andere luisteraars gelezen kunnen worden. Rechtstreeks mailen. Dat adres is nachtvluchtenapenstaartje... Omroepmax.nl En wilt u schrijven? Dat is natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Lekker ambachtelijk. Het adres is Nachtvluchten bij Omroepmax. Postbus 518. 1200. Alpha Mike in Hilversum. En als u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren hier. Bij Nachtvluchten op Radio 1. Dan kunt u dat zien. Op teletextpagina 331. Maar ook natuurlijk op diezelfde site. Nachtvluchten.fm en ik maak u even attent op het feit dat er op die site op dit moment twee prijsvragen staan. Eentje met betrekking tot Marga Kool. Die was vorige week bij ons te gast in de themamaand Radioreis streeksgewijs. En daarbij kunt u het boek winnen Een Kleine Wereld. Daarin schetst Marga Kool met veel gevoel het plattelandsleven in het Nederland van de jaren 50 van de vorige eeuw. En het verhaal is over een jeugd in Drenthe. Het ontroert en geeft tegelijk een realistisch beeld... van een bestaan dat niet altijd even zonnig was. Marga Kool dus. Zoek die prijsvraag op bij nachtvluchten.fm. En voor onze gast straks, tussen zes en zeven... niemand minder dan Willy Oosterhuis... hebben wij ook een prijsvraag op de site gezet. Daarover meer. Maar bent u nieuwsgierig en wilt u kans maken... op kaarten van een mega piratenfestijn? Ga dan naar nachtvluchten.fm. Het is tijd voor een kort journaal... en Daarna gaan we verder met onze uitzending. In de komende twee uren dus nog mooie verrijkende radio. Tussen zes en zeven dus in het goede gezelschap van Willy Oosterhuis. En in het komende uur de immer bevlogen radiomaker Ben Kolster... in een aflevering van Helden van toen... waarin hij programmamaakster en journaliste Ageet Scherphuis ontvangt. Graag tot zometeen.